Zeven uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Oekraïne is een journaliste en mensenrechtenactiviste mishandeld. De vrouw van 34, Tetjana Chonovil, werd afgelopen nacht... door onbekende mannen uit haar auto getrokken en in elkaar geslagen. Ze werd in een sloot achtergelaten. Chonovil ligt op de intensive care van een ziekenhuis. Ze heeft onder meer een gebroken neus en een hersenschudding.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 Vannacht zo goed als droog en een graad of drie. In het noordoosten is kans op voorstaande grond. Morgen bewolkt en soms even zon. In het zuidwesten kan een bui vallen en verder is het droog. Het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Duik nu onder in het nieuwe Verzetsmuseum Junior in Amsterdam. Ga terug in de tijd en ontdek zelf de waar gebeurde kinderverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk op verzetsmuseum.org.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 Onze gast is een van de grote wijnschrijvers van het land... die volgens de Volkskrant, en daar schrijft hij niet eens voor... de Johan Kruijf van de Wijn is, maar dan aardiger... de Johannes van Dam van het Druivenat, maar een betere schrijver... en de Joep van het Hek van de vinologen, maar dan nog grappiger... hier is Harold Hamersma... Uw presentator is Petra Possel. Ja, dat slaat me dus echt alle wapens uit de handen, zo'n aankondiging. Ik bedoel, is dat nou nodig dat er zo'n bos veren die kant op gaat, Harold Ik Dag, Peter. Ja. Welkom. Nou ja, het zijn gelukkig mijn woorden niet. Dus nee. het, het, het is altijd heel. Ik kan in alle bescheidenheid kan ja, je dit ja, aanhoren niet, en besmaak. Ik heb het niet geschreven. Nee, je keek ook heel bescheiden ja, naar je, ja, je ja. schoonpunten. Precies. Welkom bij Kunststof. 25 december is het, woensdag. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er iedere maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren, dat weet u thuis inmiddels wel. Doe dat dan via onze website radiokunsthof.nl. Daar hebben we een gastenboek. Alles wat u wilt. Vragen aan Hout Hamersma, doe dat dan nu. Of u wilt iets opmerken, of u heeft iets gedronken op zijn advies en u wilt zeggen dat het echt een hele slechte keus was. Ja, of juist heel goed, of dat u heel gelukkig bent geworden van een stukje van hem. Nou, laat het ons alstublieft weten. Radiokunstof.nl, twitteren mag ook. Hashtag Radio uh, Harold Hamersma, wijnschrijver, een van de bekendste Nederlandse wijnschrijvers, schrijft voor NSC en het Parool, schrijft ook bijvoorbeeld voor het Financieel Dagblad. Ben je nu... Ja, dan mag ik één keer per jaar mag ik dan eventjes in de wijnglazenbol kijken voor de for outlook, zoals ik dat noem. Dus zo. de de for outlook ja, is dan trends. 2014 en wat tendensen. Uh, ja, wat staat ons te wachten in nou, het Nou, geef dan maar vast even één. Nou, uh, we gaan, uh, het tipprijs. is een godswonder, we gaan uh, wat duurder drinken in Nederland. We beginnen een beetje smaak, steeds meer smaak te krijgen. Dus dat we, wat, we gaan wat meer geld ge uitgeven aan wijn. En in dit geval is uh, vaak wat meer geld uitgeven, dan zie je ook de kwaliteit uh, omhoog gaan. En over hoeveel geld hebben we het dan? Nou, we gaan nadrukkelijk, en er was een prognose van de een, van een, van een International Wine and Spirit Research. Die hadden dat gedaan in opdracht van een grote organisatie. Geloof overkoepelende organisatie van uh, agrarische producten. En uh, je ziet dan uh, tot 2016 gaan we 1% uh, minder wijn drinken onder 4 euro. Tussen uh, 4 en 8 euro gaat de consumptie met, uh, ik geloof, met 16% omhoog. En boven de 8 euro echt met 37%. We gaan duur echt We duur... gaan kostbaarder, nog, ik noem dat ja. nog niet steeds duur. Ik zeg nee. altijd: kijk, dure wijn is goedkope wijn die vies is. Dat is pas dure wijn. Maar 8 uh, uh, euro, a, ja. Dus dat is, wel, dat is wel serieus. Als je weet, ik hou erg van cijfertjes. Als, als je weet dat wij in Nederland. Uh, dat 3% van de mensen die wijn kopen. en dus ook drinken, ga ik er maar vanuit. die kopen wel eens een fles van 10 euro of duurder. En 8% van de mensen kopen dus een fles wijn van 7 euro of duurder. Dus nu zie je het toch, en dat merk ik zelf ook, op het moment dat je dus wat meer geld uitgeeft. en dat kun je ook al in de supermarkt merken, waar je op het moment dat je dus 6 of 7 of 8 euro uitgeeft. Ja. dat echt die meerwaarde van, die, van, die, van wat er in die fles zit. Het is gewoon echt, gewoon echte proeven. Ja. Ja. Nu is het Kerst, eerste Kerstdag. Iedereen zit aan het diner. Eet ja, smakelijker, dames en heren. Ja, ja, het prepareren van het ja. diner. of in de auto naar de schoonouders. Of nou ja, alle varianten daarop. Ja. Wat zijn de Kersttraditionals? Wat, wat, wat doen wij dan in Nederland met Kerst? Nou, als het wijn betreft. Ja, nou, eerst, ik ga natuurlijk eerst alle, uh, uh, alle blaadjes van de supermarkt dus even doorlezen. Wat, wat gaan we allemaal eten? En uh, daar wordt dan ook toch. Ons best doen om daar iets bij, pas ons bij te, te, te schenken. Ik heb dan uh, geheel indachtig het moment uh, op uh, www.nrc.nl/slash koken nog even gisteren of eergisteren nog eventjes een, een blog van mij gepost... een stuk gepost over wat, hè, kerst, wat drinken we erbij? Nou, en wat drinken we erbij? Nou ja, wat, wat je toch kalkoen, weer ziet... He? Ja, het is, is, het het is, het is, het is kalkoen, ja, daar kun je toch heel goed helemaal... want er er vaak een wat vruchtachtige vulling in zit. Dan gaan we toch weer chardonnay bij drinken... dan het liefst wat voller en ronder... want er zit wat, wat ook van dat tropische, exotische fruit in... dus dat, dat match leuk... De rollade is ook zo'n klassieker. Hè, dat is de klassieker en daar gaan wij toch een beetje richting... Hè, de runderrollade gaan we toch wel van uit dan, hè, voor het gemak. Ik, ik, ik houd er dan erg van om uh, carmenaire, dus de Chileense nationale druif erbij, uh, te schenken. Oh, en ik dacht zelf dat het dan ook heel erg ronde wijnen waren. Dat, nou, de... kijk, je moet sowieso... We zijn, wat Nederland betreft zijn, we, hebben we een beetje een wonderlijk drinkpatroon al die jaren gehad... Wij wij dronken wijn voor het eten en we dronken wijn na het eten. Maar een aantal jaren geleden zijn we er ook weer de onderzoek achter gekomen van. Ik dacht het productschap wijn in dit geval. Die had Trendbox, dat onderzoek het onderzoeksbureau van hoe we in Nederland nu wijn zijn gaan drinken. Nou, om te beginnen, wederom goed nieuws. Vijf jaar geleden kwamen we erachter door de, door de stijging in de consumptie. Dat wij dat wijn op het lijstje van noodzakelijke boodschappen is terechtgekomen. Dus dat is mooi. Hippie! Dus hoera, hè? <lacht> noodzakelijke boodschappen. Je ziet het ook vaak in de volksverland. Naast, naast melk en. Ja, ja melk, en boter. keukenrol en half om half gehakt. Er staat dan ook wijn. Niet een merk of een soort, maar er staat dan wijn. En daarbij kwam dus ook nog eens een keertje dat uit datzelfde onderzoek kwam tevoorschijn. dat de consumptie toe was genomen, omdat we dus hadden ontdekt dat wijn nu ook bij het. dat, dat, dat wijn bij het. Eten past. En dat dus honderd, honderden jaren nou, in Nou ja, ja, zeker. Zuid, dat, is, dat is grappig. En, en, en zelfs, ik wil geloven dat Michael Broadbent... mijn Engelse collega. Uh, van een andere generatie, een stuk ouder. En ik, uh, die heeft ooit gezegd: van, zelfs de duurste wijn uh, is bedoeld om je eten mee weg te spoelen. Dat wisten wij niet. Wij dronken het voor en dronken het na het eten. Maar nu is dat weer doorgeslagen. Dus dat wil dus. Uh, je ziet dan nu dat bij iedere roergebakken, kipfilet die uh, 30 seconden in de pan. Daar willen we dan ook weer die bijpassende wijn bij te hebben. Wij zijn het enige land in de wereld ongeveer, waar dus het wijnarrangement in een soort krankzinnigheid uh, is doorgeslagen. Dus we zijn weer doorgeslagen. We zijn weer doorgeslagen. Ja, weer... dat nou toch? He? Ja, nou we zijn, we zijn ik denk, goede leerlingen dan. Dat vinden wij. Dat vinden we leuk. En ik moet ook zeggen, ik hou er ook zelf heel erg van om te kijken of je dat een en is drie effect kunt creëren. Dus dat de wijn en het, datgene dat je eet... dat dat samen dan lekkerder wordt. Dat, ja. is, dat is mooi mee te maken. Ik heb nu opgemaakt dat we voor Chardonnay gaan... en dan wel een vrij stevige ronde bij de kalkoen. De voor de wie kalkoen wil eten. We gaan naar de Chileense carmine, als het betreft de rollade. Uh, de, rollade ja. de runde rollade. Ja. En dan hebben we wel ongeveer de hits te pakken. Nou, gerookte zalm natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk niet niet weg te denken, natuurlijk. Ja, ik bedoel, dat wat drinken is... we erbij? Nou, ik zou, ja, afhankelijk van in welke bereiding kom je dan toch... Kijk, het is sowieso met Visso. Sauvignon Blanc en Chardonnay, die, doen, die twee doen het eigenlijk altijd goed. Dus daar kun je heel erg uh, leuk tegenaan met die twee. Dat is eigenlijk een, een loterij zongenieten. Wat veel lastiger is natuurlijk, is, uh, en dat is, ik geloof dat dat nog steeds de grote hit is... ook als we naar de televisiecommerces kijken van de grote supermarkten... We gaan gourmetten. We gaan gourmetten En courbetten, Dat ik zeg, ja, ik heb dat in dat advies op NRC opgegeven. Dus we gaan ook naar de mandfles. Nou, dat is, ik heb het nog veel doller gemaakt. Ik zeg, bij het kinderkerstmenu gaan we geen wijn schenken natuurlijk. Hè? Want dat is Dat Ja, met alle respect, dames en heren dus uh, daar, ja, daar heb ik geen wijnadvies. Dat is dan niet zo, ik heb geen wijnadvies, ik heb geweigerd een wijnadvies te Ik heb nog nooit lekker gegoumet, dus ik wil de luisteraars graag oproepen... om eens een keer met een lekker uh, gourmet uh, te rekenen. Dan krijgen ze gewoon. voor mij het bijpassende wijnadvies. Nou, okay. dus, dus Ik wil jou even iets laten horen, want dat, dat zou een zijn kunnen zijn... voor het openen van de fles. Even luisteren. Herken je het? Nee. Echt niet? Nee, nee. Help ja, me eens even. Geef eens een hint. Uh, het, is, het is een soundtrack uit een film. Oké. Okay. Het is een film die in 2004 is gemaakt. Ja. De regisseur, hee, de, de componist is Rolf Kent. Ze, je kent hem niet. Nee, je <laughs> kent hem niet, hè? Nee. Het is het nummer Wine Safari... En het komt yes. uit uh, de film, het is de, de muziek van de film Sideways. Sideways, ja. Dat, nou, ik zou bijna zeggen, dat had ik nog met, met, met Rob Tauber, Bauber, hoe heet ook weer van die filmquiz? Dat had ik moeten weten. Ja, ja, Bob ja, weet het niet, toch? Ja, Bob Bauber. Oh, ja. Eh, ja, precies. Uh, ja. Ja, nou, daar ga ik dan. He. Nee, maar nee, dat geeft helemaal niks. Ja, het nou, was heb... ook niks te winnen. Ja. Maar wat interessant aan die film is... Ja, is, is, is dat die film de Pinot Noir zo omhoog gestuurd heeft ja, in de vaart der vorm. Ja, dat was, het, was een, het was inderdaad een, een kleine productie, hè, zoals we dat uh, noemen, in Holly, voor Hollywood begrip. Ja, twee geloof, mannen die een tour een, maken. Ja, een soort roadtrip. Uh, ja. En ook letterlijk in dit geval een roadtrip, omdat ze Pinot Noir uh, gingen, gingen zoeken. Uh, in, in, in Californië, en in uh, Nepa volgens mij. Napa en, uh, en dan praten over hun crisis met, uh, met hun vrouw en hun vriendin. En, en dat ging dan aan de hand van uh, dat ze overal... Uh, met de legendarische scène dat de man op een gegeven moment de spuugemmer ook leegdrinkt. Nou, ik ben nooit verder gekomen dan dat ik een hele spuugemmer in mijn laptop heb gegooid. Dus dat was een soort <laughs> een ander verhaal. Ik kon nog net met documenten redden. En, uh, ja. Maar ja, nee, dat was, dat, dat was een fantastische film. En die heeft inderdaad het, het wonderlijk gedaan. En, en, het, het side effect van Sideways was dat uh, de Amerikanen, een mild hysterisch volk, uh, die omarmen dat dan meteen enorm, omdat die film een grote hit werd. En die, die, die, ja, die Merlo werd in de band gedaan, want dat konden ze toen ook nog. Merlo uit, was ja, toen ja, was eigenlijk. De grote, druif. Dat ja, was de druif, dat, dat, dat konden dus ze ook goed. Uh, ja, dat sprak ook goed, Merlot, dat was een begrip. En die ging, de verkoop daarvan, die, die stortte geloof ik met, met 25 of 30 procent meteen in elkaar. En de volgende dag, want dat is ook Amerika meteen, ging Pinot Noir, dat, werd, geloof ik, dat, werd, dat ging plus 27 procent. Maar dat is hetzelfde, ik heb dit was opgeschreven voor dat boek Wijnreis door mijn lichaam dat er in Amerika toen werd er een onderzoek werd er gepubliceerd... waaruit bleek dus dat rode wijn zo goed was voor hart- en bloedvaten. En tot die tijd, dat was begin... Ja, ik geloof ergens, nou, ik weet niet meer precies wanneer dat was... eind van de vorige eeuw... Dat, toen, toen stapten we en masse over in Amerika van zoet-wit... want daar dronken ze daar, naar rood. Dus toen kelderden dus in alle hevigheid... De, de verkopen van zoetere witte wijn in Amerika. En we gingen Amas rood drinken. En dat zie je in dit geval ook Merlot meteen weg. En we gaan en met z'n allen Pinot Noir. Binnen. Maar goed, dat is in Amerika, heb ja. je het nu over. Maar dat is eigenlijk in Europa ook wel gebeurd. Want Pinot Noir heeft in Europa toch ook wel een enorme fanbase uh, ja, dat begint, ja, dat begint langzaam te ontstaan. Het is, Pinot Noir is, natuurlijk de, het is de grote druif in, uh, van Rode Bourgogne, Zonder ja. Pinot Noir. Va noordelijk noordelijke gebied ja, natuurlijk. Ja. En, en nu is uh, dat is ook weer grappig. Het is dus opgepakt door ook andere landen. En bijvoorbeeld Chili heeft nu het grootste wijngaard areaal met Pinot Noir in de wereld. En uh, ik moet zeggen, daar komen prachtige... Of laat ik zeggen aantrekkelijke wijnen. Van de echte prachtige. Ja. Dan hebben we er van een eentje op tafel staan. Natuurlijk. Ja, en die ga je zo meteen openmaken. Ja, met ik personen. ben heel ik gelukkig. Kan niet wachten, dat... wachten, ja. ja, vertel even. Ja. Want ik zie, ik zie hier iets op, op het etiket staan. Wat doet vermoeden dat het een, een hele deftige betreft. Vertel er eens wat nou, over. Nou, we zijn in, in Bourgogne. Dat heb ik van mijn oude leermeester uh, Hubrecht Duiker uh, geleerd. Waarvan ik, waar heb ik veel aan te danken. Gewoon, dat die, heb ja, dat eerste is eigenlijk de eerste populaire Wijn. wijnschrijver ja. van Nederland. Ja, ja. die... Uh, die... Ja, die, die, die heeft mij gestimuleerd om over wijn te gaan. Eerst omdat ik er over, over zijn boeken ging lezen. En dat greep mij toen enorm. He, dat was de complete wijnliefhebber. Ik heb dat boek ge, nou werkelijk gevreten. En ik heb al zijn wijnen, die hij beschreef, gedronken. En toen ik uh, later zelf wat begon te schrijven... hij heeft aan mij vriendelijke brieven. Hij, ja, je proeft net zoals ik en wat leuk. En ik heb ook mijn eerste boek, wat ik in 2000 publiceerde... De Lekkerste Chardonnay, dat heb ik ook aan hem opgedragen... Ja. Dat heb, daar heb ik ingeschreven niet voor Hubrecht, maar door Hubrecht Zo is het gekomen. En uh, op een bepaald moment vroeg hij ook... of ik uh, de wijnalmanak dan niet wilde gaan doen. Nou, dat ja, dat ben jij van hem over gaan nemen. Ja, en, en, maar hij heeft maar één ding meegegeven. Hij zei, je kunt ontzettend veel desk-research doen. Want ik kan alle flessen laten komen. He, dat, is natuurlijk, dat sturen mensen ook heel graag op. Maar hij zegt, je moet gaan kijken. Je moet on the spot, je moet kijken hoe er gewerkt wordt. Je moet die mensen ontmoeten. En dat is ook wel meteen weer het leuke van die wijnindustrie. En die wijnmakers, het zijn altijd mensen... die met een ongelooflijke drive en passie en, en enthousiasme... Het is nou... ontzettend hard werken om een goede, ja, een goede dat, wijn dat, te maken. Dat, dat, dat, dat dus je moet ook wel een beetje gek zijn om wijn ja, te maken. Ja, worden. want het is, dit, dit is ook weer zo'n verhaal. Hè. Ik was dus bij Louis Ligier Belair. Want daar hebben we dan de voorromanee Claude du Chateau Monopole... Ja, u kant. schrijft thuis even lekker ja, mee. Ja, schrijft u even mee, anders stuurt u me nog even een mailtje. 2005 een fantastisch jaar was uh, in, in, voor, voor Rode Bourgogne. Want niet te nat. Uh, nou nee, het was, het was alle, alle, alle ideale, uh, de, de omstandigheden waren ideaal. Dus het is de uh, once in a generation uh, vintage was het. Dus dat is, dat is mooi. Monopole, dat is dus dat het een wijngaard is van één eigenaar. Dat is in dit geval dus uh, Louis Ligé Belair. Ik was daar een vo volledig vervallen domein. Want al het geld dat hij nodig had, het, was een, het is een man van, ik denk, 40, 43. Hij kwam naar, naar me toe, dat, in dat vervallen domein. Er zat geen cent in, alles hing scheef. Een grote, uh, een grote schilderij hing er nog, uh, met wat er heel mottig uitzag. Dat was zijn overgrootvader, geloof ik, die was nog generaal bij Napoleon geweest. En er zat geen knaak in dat plafond. Er zat, het flikkerde uit elkaar en zonder een computer waarvan uh, ik niet eens meer wist dat ze nog bestonden. Al het geld, uh, ze hebben, uh, het is in Van Romane. Ja. En daar heeft hij tien wijngaardjes. Daar komen alleen eigenlijk maar de, allerbeste de, de top uit van Bourgogne ja. vandaan. Er zit ook Domaine Romane, komt hier met zijn eigen wijngaardje. En, nou ja, en Ligé Belair. En hij heeft dus met heel veel geld van derden, van anderen... Heeft hij de wijngaarden die hij in had, die ooit waren verkocht en verpacht aan een zo'n zo multinationale begonnen boer? Ik dacht dat het Chaboulet was. Heeft hij dus heel veel informal investors, denk ik, teruggekocht? Hij stond dan in zijn korte broek met zijn krassen op zijn benen. Van het van het, hij was aan het snoeien geweest en dan, nou ja, goed. En uh, hij zegt ook letterlijk: Ik maak geen Pinot Noir, eh, of schoon hij met Pinot Noir werkt, maar ik maak woon Romane. Dus Ieder perceeltje, dat is soms een, een, een, ja, een wijngaartje van 0,1 hectare. Dus mm -hmm. het zijn een paar planten, meer is dat niet. En dat wordt allemaal apart door het wijn gemaakt. En hij wilde pure expressie van Von van, van van Romane vangen in iedere fles. Nou ja, daar heb ik één fles van meegenomen nu. Jeetje Die komen mine, uit, de, uit, eigen, uit de eigen kelder. Uit de eigen kelder. Ja, dit zijn dit, dit proefflessen krijgen. dan heel gek weer niet opgestuurd. Mijn hart maakt een sprongetje. Ja. Die fles gaat nu open. Ga, zal ik zal hem even ja, openmaken. Harald Hamersma. Ja, ja, ja, hij is wijnschrijver. Ja. een van de bekendste van Nederland. Schrijft voor NSC, voor het Parool. Kijk. Hij is de man van de grote Hamersma... waarvan onlangs editie 2014 is verschenen. En ook een daarbij behorende succesvolle app. Hij maakte Waanzin in Wijnzin... Ja. Het tekenaar Camagorca gaan we het ook nog over hebben. Hij gaat met collega Nicolas Kleij van wie wij altijd dachten dat dat zijn aardspijand was... Marketing omdat Michael. hij um, concurrent is natuurlijk, ook een gids heeft. De man van de supermarkt, wijngids namelijk... gaat hij komend jaar het handboek voor de moderne wijnliefhebber maken. Komt op 1 mei in 2014 uit. Hij was ooit reclameman. Rond zijn vijftigste ging het roer definitief om. En sindsdien komt hij naar radioprogramma's... om daar de mooiste wijnen uit mm. zijn kelder te laten proeven. We mogen slurpen, want dat hoort bij wijnproeven. Nou... Maar jammer dat de techniek niet kan meeproeven. Nou, Misschien vind... vinden ze even een gaatje. Ik, weet ik, vind, het niet. ik vind wel dat het leuk is als. Ja. Het zijn lieve mensen mij. Kom echt. maar gewoon binnen. Ja, ja, het jongens. is toch eerste kerstdag ook? Ja, of vind... ze moeten nu aan het gourmetten zijn. Hè? Nee, nee, dan kan het niet. Nee, duidelijk nee, niet. Nee, nee, nee. Dan dan nee. Dan dan In de studio niet, mag ook niet uh, gekomen. worden. We gaan niet met worden. Okay. Dit ruikt zo goddelijk. Ja. Even, even voor de luisteraars. De geur van Pinot Noir, hè? dat aardse. Ja, dat is een vochtig bospad. Met een winnende kabouter. Ja, nee. Ja, het is, het is, het is. ja, maar daar word je wel heel gelukkig van. Meteen. Hier word je heel uh, vrolijk van, ja. En dan hoef je nog niet eens te drinken. Het begint al, dat is natuurlijk een mooie van dit soort wijnen... is dat de beleving begint al in die kleur... Eh, dat je er even aan kijken. Tegen het bruine aan, hè? Ja, het is acht jaar oud. En dan ruik je het en dan denk je... ja, ach ja, dat is zo'n drogevallen sloot en zo'n... Nou, daar waar postpad. we allemaal wil zijn. Baar, willen, willen zijn. Willen wij niet allemaal in die, in die droge vallen sloot? En dan, het is natuurlijk, er zit een paddenstoeltje in dat gebakken is. Er zit een. Ja, dat zijn Kijk, ik hou er altijd van om wat minder uh, traditionele, traditionele proefnotities te maken. Nou ja, precies. Maar ja. je moet steeds zoeken naar een, een creatieve oplossing in taal. Ja. En dat mag geen platitude zijn. Nee. Dat mag niet nee, Dat plat... weiger ik ook op. Ik bedoel, ja. dat is voor mij mijn uitdaging. Kijk, die grote maar daar staan dan. 252 proefnotities in. En soms zijn dat hele verhandelingen... die dan ook verrijken nog over... Het, van wat er in Argentinië gaande is. Als ik uh, aanleiding zie om een uh, Malbec te bespreken. Maar ook al staat er een hele... kleine proefnotitie in... dan wil ik toch altijd... Ik rust niet, omdat ik... Ik ben schrijver. Ik wilde doen 13 was. Wilde ik schrijver worden. En... Uh, dus ik ben met woorden, ik hou van woorden, ik hou er ook over. Of, of, of spreken vind ik leuk. Maar is, er, schrijven. is er steeds voor, voor, voor al die wijnen, al die verschillende karakters, want er zijn zoveel karakters als er, als er wijnen zijn, is er dan altijd maar weer uh, een nieuw woord, een nieuw... Ja, dat, is mijn, dat is mijn taak, dat is mijn doel. Ik wil dat als schrijver, wil ik een ander woord gebruiken. Dus als ik een, ik, ik uh, een abrikoos aanzet, of als ik een mooie muscadet heb, een jodiumfluistering. Of uh, nou ja, ik wil, ik wil uh, ik kogelvrij eiken. Weet je? Ik wil, ik wil, ik, mijn leukste proefnotities zijn eigenlijk, vind ik voor mezelf, en ik schrijf het voor mezelf, ik ben wijngepassioneerd. Uh, uh, is als ik eigenlijk een wijn omschrijf. Zonder dat ik letterlijk de wijn heb benoemd. De sma Zonder dat ik letterlijk de smaak en geur heb benoemd. Maar dat ik het vanuit zoals associaties. Zoals je in de wijncursussen wel ziet. Zoals je vaak hoort. Dat zijn dan een beetje de platitudes. En die probeer je te vermijden. Mm. Dat is enerzijds. Anderzijds ben je ook een man van verhalen vertellen. Ja. Want dat verhaal wat je net vertelde. Over deze man die deze wijn heeft ja. gemaakt. Dat, dat krijg je ook vaak bij jou. Hè? Het verhaal van ja. de wijnmaker, ja. van de grond, van ja. de achtergrond. Soms komt er opeens een schoonmoeder voorbij in je verhalen. Ja. Dan, ja. dan weer een van de kinderen. Maar het zijn altijd verhalen. Nou, het, wat, wat, wat mij sowieso opvalt is dat als je schrijft als journalist... is laatst een heel stuk ook op het andere vlak geschreven, toen we geloof ik de problemen op het Tag Tagierplein hadden... dat daar een van onze correspondenten schreef... Ja, er zijn problemen, maar hij schreef het vanuit een hele persoonlijke touch... is dat zijn vrouw moest bevallen... Ja. En uh, hij kon niet bij dat plein komen. Terwijl daar de gynecolog en de verloskamer, enzovoort enzovoort. En dat heeft hij in dat verhaal. Wordt in een bepaalde context geplaatst. Waardoor, waardoor het, het voor het, jou meer gebruikt Waardoor leven. het veel meer in zijn algemeenheid. Dat was een trend die men zag in de journalistiek. Dat men steeds persoonlijker hun uh, verhalen uh, erin ging betrekken. Uh, en. Uh, ja, ik hou daar ook van. Ik vind dat leuk. En ik krijg ook de meeste reacties, ook van mijn redacteuren, maar ook van lezers. Ik zeg, Goh, wat leuk dat u toen dat u over uw kinderen, dat, hoe, hoe dat toen ging. Dat, het persoonlijk, dat wordt. het persoonlijk wordt. En dat, dat, dat mevrouw Hamersma nu een karakter is geworden in je verhalen. Mevrouw Hamersma die is. Die, die, een is personage. In het parool. Ja, en het is niet alleen een personage, ze bestaat echt. En die, dat vinden mensen leuk. Dus ik schrijf voor het parol uh, al, ik geloof al tien of twaalf jaar, doe ik het proefpanel dat ik één keer per week. Uh, blind gaan proeven. Uh, met een groepje van, met van een, groep uh, van een bekende mensen. Ik roep maar een bekende Nederlander die wijn drinkend is. En een sommelier of een restauranthouder. Uh, blind proeven. En uh, op een gegeven moment waren de na 10, 11, 12 jaar... waar de druiven op die courant waren. En dan kun je niet voor de zoveelste keer een... wat is de lekkerste grüne velddiener. Uh, en ook om het voor onszelf leuk te houden. En omdat je dus inderdaad die trend zag in Nederland van... hé, hey, luister, we willen steeds meer wijn en spijs met elkaar combineren. Toen heb ik mijn vrouw, die uh, een bijzonder goede uh, kok is, uh, zullen we niet uh, gaan kijken of we de lekkerste wijnen kunnen uitzoeken bij ja, jouw gehaktbal of bij zuurkoolschotel. jouw clubs of zuurkoolschotel. Uh, omdat ga zo Dus de meest gegeten gerechten dan ook voorzien van bijpassende wijnen. Dus ja. mevrouw Hamersma die is het parool ingeschreven die heeft een hele... Ja, een eigen fanclub al bijna geschreven. Van wat vindt mevrouw, gekregen, wat vindt mevrouw Hamersma Meneer en mevrouw Hamersma ja. zijn allebei karakters in, in, in, in de stukken. En we leren ze uh, hoe dan ook heel snel kennen. Er komt een mail binnen van Rob. En hij vraagt ons, heeft Harald nog wijnadvies bij Boerenkool op tweede kerstdag? Dat is een goede vraag, want volgens mij zit half Nederland aan de Boerenkool op Ja, kerstdag. dat is wel heel erg leuk dat die Rob uh, dat vraagt. Uh, als, kijk, ik zou, als ik het echt heel erg telemeet maai, het is bijna... Uh, er wordt heel veel boerenkool gegeten. Dat zeg jij ook net. Uh, ik dacht dat het bij ons traditie was in huis Hamers, Maar ik heb het wel eens opgeschreven. We hebben zoveel tradities dat we bijna geen ruimte meer hebben voor gewone dagen. <laughs> Dit is er een van. Dan wordt er op tweede kerstdag, omdat het ook voor de wijnschrijver het hele jaar door kerst is. Qua eten en drinken. Hebben wij dus, uh, vandaag is een uitbuikdag, hè? dus we hoeven vandaag op eerste kerstdag, dan hoeft mevrouw Hamers maar niets te koken en eten we het, uh, het, het, het, het, het hazenboutje en het, het, het gisterkalf, zoals we dat nu even noemen. Dat is wat anders dan het kistkalf. Gisteren hebben ik het kalf gegeten, er is nog van. Dus dan uh, gisterkalf. En, het gisterkalf, ja. En, gisterkalf, en, en morgen, nee. morgen is boerenkool en boer, daar heb ik een keer een grote proeverij ook gedaan. Toen werd het boerenkool op de Lindenhof in Amsterdam, in, in Baanbrugge werd dat gedaan. Dat is een boerderij. Een boerderij waar vriendelijk wordt geslacht en vriendelijk wordt gekregen. Gefokt enzovoort, enzovoort, enzovoort. En er waren de beste boerenkoolmakers van Nederland. met de beste worsten van heel Nederland. Die waren daar. Toen had ik 50 of 60 flessen meegenomen. om te gaan testen. wat kwam er nou het best uit? Wat paste het best? En, en we waren met z'n allen erover eens. Er waren heel veel journalisten ook. en mensen liefhebbers. Dat was. Nieuwe wereld shiraz. Dus uit Australië of Zuid-Afrika. Veel zon gaat. Veel zon, veel rij... het zoete van de shiraz. Bij het zoeten van de, van, van de aardappels, een beetje dat aardse. en wereld shiraz. nieuwe wereld shiraz. Ja, en wat hebben wij dus op tweede kerstdag? Dus het is een leuke vraag van die Rob. Uh, dat is boerenkool met Henske. En Henske, dat is een van de legendarische shiraz makers in Clare Valley... En uh, ik ben er ook geweest. In het middel of fucking, fucking nowhere. Echt een, een, een wijngaardje. Dat ik denk, oké, okay, dus this is it. Ja, dat is het dan. En dat is voor ons traditie. En dat is niet alleen bij ons traditie. De kinderen smeken nu toch ook al van... Zeg, we gaan toch wel weer boerenkool met Henske doen. Hè? overslaan als die overslaan als die boerenkool er maar komt. Nou, eh, ik wil toch eh, proberen eh, een, een klein portret te... Oh, wacht even, er komt hmm. u, eh, wat een geanimeerde uitzending, dank. Voel me na een bescheiden ke kerstdis verplicht... een luchthartig flesje Cochon Volant open te ah, ja. trekken. Dat is toch die lekkere witte wijn. Daar uh, heb uh, ik toch uh, een lief uh, stukje uh, over geschreven. Kan dat, meneer Hamers? Nou, maar, dat is een goed idee, juist. Ja, dat is een hele goeie. De Cochon van Lanter heb ik een stuk over mijn dochter ja. geschreven. Die noemden wij vroeger als we baby zijn. Die een stevig meisje. En uh, die noemden wij de Vliegende Big. En dus dat is het Vliegende Varken. Ja, dat begrijp en, ik. Ja, en, en, nou ja, ik vertaal het even voor de luisteraars. Die dan nou net met Frans niet hebben opgelet. En, uh, en nou ja, daar heb ik dus ook een verhaal geschreven... over hoe de nickname van uh, mijn dochter... dat dat de Vliegende Big was. En dat mijn zoon Bob... Dat dat de gymkroket was. Want die zag eruit dus kroket. En die wapperde altijd een beetje met zijn, met zijn ledematen. <lacht> dus die noemden wij de gymkroket. En de cochon volante. Het, het, het, het is een biologische wijn in ieder geval. Ja. En ik weet dat een van de grote internetleveranciers. Die, die, die heeft hem. Ja. En ik wens haar proost. Want hij wordt, staat ik ook in de grote het. hamersmaat. Het is ja. lekker. Ja. Het ja. is een heerlijke witte wijn. Oké, okay. uh, ik wil toch even proberen om een, een klein portret te schetsen... van een man die ooit in de reclame zat... op zijn vijftigste besloot uh, van zijn hobby's werk te gaan maken... om het maar even heel ondiplomatiek mm. te formuleren. Maar die begonnen is als, als, als zoontje van een, van, een, van een vader die gasfitter was... en een moeder die schoenen verkocht in een Amsterdamse pijp. Ja. Welke wijn dronk men daarbij? Nee, nee, er werd geen wijn gedronken, Peter Possel. Dat, uh, dat was niet voor ons soort mensen weggelegd. Ik wist ook niet wat het was, maar mijn vader die dronk... Uh, die was natuurlijk, dat was bier, we woonden ook onder de rook van de Heinekenbrouwerij. Ja, dus was, dat, ja, dat was in de pijp, in de ja. Jacob van Kampenstraat. Boven garage van Leven. Ik was bevriend met de zoon, Beppie. Beppie van, misschien ruist hij wel, ik ben hem kwijt. Beppie van Leven. En, uh, en mijn moeder die dronk... Uh, uh, dat was wel heel luxe, Koeberg-bessen. Uh, Koeberg-bessen met ijs. Maar dan meestal, Bessinever. neven ja. koeberg neven ja, En dan werd het meestal opgeschuimd met 7-Up. Maar dat was voor <lacht> feesten en partijen. Hè. Dus dat werd niet door de week uh, dat ze daar al lag te lebberen. Dat is wat er zeker niet gebeurde. Dus die wijn die kwam pas, of pas, al... Iemand zei dat laatst, van, goh, wat leuk dat je toen, toen je met die reclame bent gestopt... dat je toen met die wijn bent begonnen. Die nou, was echt... nee hoor. En dat was, ik zeg, nou, ik lag al dronken naast een glasbak toen ik 16 was. Want dat deed je natuurlijk op studentenfeestjes. Je ging je niet doen wat je ouders deden. Tenminste, dat deed ik natuurlijk niet. Dus ik had heel lang haar, mijn vader had heel kort haar en ik was ook tegen de oorlog in Vietnam... en daar had er waarschijnlijk niet wat mindere mening over, denk ik. En ik had zo'n pukkel, niet op mijn neus, maar dat, dat, zo heette die tassen die je dan had. Afghaanjassen hadden, die, die stonken werkelijk vier uur. Nou, laat maar ding. raden, dan dronk je waarschijnlijk Pinaar? Dat was in de, ik ben van de Pinaar-generatie... en als ik spreekbeurten geef, wat nog wel eens gebeurt... als naar de bibliotheek in Amstelveen mag of elders in het land... Dan kijk ik zo om me heen, dan zitten mensen ook met een grijs kapsel. Nou, die kan ik dan wel even aanspreken. En als ik andere Dat zijn mee... pakken, pakken van de Albert ja, Heijn, hè? Ja, he, ja Albert Heijn. Dat? Ja, dat heeft, uh, ik dacht ook heel lang dat, uh, dat een aha-erlevenis... Uh, dat, dat, uh, dat, dat de kater was die de volgende dag waar die Pinaar had. Dat is toch een maar... soort set geikermazen <laughs> in je jou, zeg. Ongelooflijk. Ik <laughs> ga nu ook gewoon ja, meeschrijven. Ja, volks, ja, dus, dus het is... Uh, ja, dat Pinaar en ik ja... Dat greep me dan op zo'n studentenfeest, dat je, dat je dan, dan dronk je dat een pak. En nu zijn mensen, heeft, ik, mensen zijn vijf jaar van de leg geweest wij die wijn dronken, dat er ineens een, een schroefdop op zat. Ik zei ja, lieve mensen, maar 1973, dan gaan we al pakken. En nu gaan we ineens lopen gillen dat er een schroefdop op zit. Dus maar je zo schetst, begon het. Je, schet, je schetst een beeld van een jongen die zich toch een beetje ontworstelt aan zijn milieu. Nou, niet bewust hoor. Nee, onbewust. Nee. Maar goed, dat ja, gebeurde wel. Ja, ja, ja. Nou, ik heb het misschien een beetje geromantiseerd. Oké, okay, maar ja, wijn, wijn was natuurlijk toch dat een was... drank die hoorde bij de ja. en Bij de artistieke wereld en, en bij de mensen met geld. Ja, dat was wel zo. En ik, ik weet ook wel, het greep me uh, toen ik, kijk, mijn vrouw, mevrouw Hamersma, zullen we er nu ook maar noemen. Uh, of ze zich nooit zo voorstelt, behalve als ze een restaurant gaat boeken. Nee, dat uh, <laughs> uh, ja, heeft dat echt voordelen. Uh, ja. Nou, nee, ja, godzien. Maar uh, die, uh, uh, ja, we, we kenden elkaar heel snel. Uh, we werden echt letterlijk van de, van de middelbare school. Dus we vieren eerdaags, uh, komt u allen, komt u allen op ons 29e december. Omdat we 40 jaar bij elkaar zijn. En het nog leuk hebben ook, kan je nagaan. Ehm... Uh, Komt ja, u allen bij de ja, kom, ja, ja, we een... Nou, nou, we gaan het vieren. Is nee, ja nou, ik, ik mocht nog net in Ron Gastro bar naar binnen. Oh, op ja. de 29e, oh. om half negen. Dus okay. dat was nog net met de kinderen. Hè, ook En met de schoonkinderen natuurlijk. Dus dat wordt uh, supergezellig. Zij mochten kiezen. Ja, maar jullie zijn dus teenage lovers. Ja, en we gingen toen ter tijd, als hij koogte... Toen al, ook niet superbewust, maar wel al dat we al gingen... Wij spaarden toen al één keer... Om één keer in de maand ergens iets fatsoenlijks te kunnen eten in een restaurant. En we gingen toen ook. Ik heb duizend baantjes gehad eh, voordat ik ook in de reclame wel altijd schrijf. Want ik denk, ik heb daar wat aan. Ik denk, ik, als, als schrijver moet je heel veel dingen doen en leren en weten. En het, aan het leven ruiken. Uh, dus dat is, dat is gebeurd en toen gingen we al vrij snel naar restaurants één keer in de maand en dan gingen we naar een, een wijnwinkel uh, uh, om de hoek uh, van de Praetorista toen we daar in Amsterdam-Oost woonden en dat was een echte wijnspeciaalzaak daar kon je wijn tappen dat had je toen nog, hè, mm -hmm. wijn tappen in je eigen fles, een spannend. En dan kwam je op zaterdagmiddag, aan het eind van de dag... legden we allemaal vijf gulden neer, de gasten die daar kwamen... om eens een wat duurdere fles wijn. Mm -hmm. En zo heb ik het een beetje. Dus het is van jongs af aan is het, is het in je leven. Ja. En, maar het werd in die tijd nog echt geassocieerd met... Met, met, met de, de betere ja. gesitueerden. Ja, ik denk dat dat toen al. allemaal. Kijk, het stond natuurlijk niet vergeet niet dat die Pinaar natuurlijk toch ook al bij Albert Heijn stond. Hè? Dus die, laat ik zeggen, dus het, het wijn drinken. het democratiseerde nou, al. Ja, zeker. Kijk, dat begint sowieso wat mij betreft altijd bij die supermarkten. Je kunt niet meteen beginnen met hele kostbare wijn. Ik hm. heb het ook geleerd. Je moet eerst de basis weten, de basis kennen om vervolgens te kunnen beoordelen. of een wijn echt die meerwaarde van een paar euro extra heeft. of het de moeite waard is. En zo heb ik het. Iedereen, kijk, 90% van alle wijn voor thuisverbruik in, in Nederland. maar ook in, in, in Spanje en in, in Frankrijk, die wordt in de supermarkt gekocht. Mm -hmm. He, en dat zijn hele, En ik heb een gemiddelde kwaliteit de afgelopen jaren. omdat ik natuurlijk al jaren alle supermarktassortimenten proef. in eerste instantie voor de wijnalmanak, nu voor de grote Hamersma... Dus ik heb die gemiddelde kwaliteit naar een zeer goed niveau zien gaan. Gewoon een acceptabel niveau. Lekkere, goede ja. confectie. En soms een uitschieter. Maar toch zie, want ik zie, ik zie uh, als ik naar je oeuvre kijk... en dat, dat, in dit soort programma's praten we, praten we ja. opeens over oeuvres... zie ik iets wat, wat Diederik Koopal, dat is ook een goede vriend van je... en een kennis uit de reclamewereld ja, waar je natuurlijk hele, ja. heel lang in hebt gezeten. En Hij zegt over jou, hij kan extreem goed proeven, hij kan leuk schrijven... en hij heeft een goede neus voor marketing. Ik denk dat die combinatie van die drie ook de kern van zijn succes is. Hij wil mensen ook doen begrijpen dat wij niet alleen voor de elite is. Ja, en dat is eigenlijk een thema wat je in jouw werk... op de een of andere manier steeds weer tegenkomt. Of het nou die gids betreft, de grote Hamersma... of in de stukjes die je in de krant schrijft. Ja. Uh, alsof je toch eigenlijk uh, elke keer maar weer wil laten zien... Het is voor ons allen. Ja, ja, daar is het ook voor bedoeld. Je hè. bent Kijk, een soort missionaris. Wat dat ja, betreft. dat klinkt altijd als niet gelovigen zijn. vind ik dat zware woorden. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik sta wel altijd een beetje op de barricade. Ik zeg, jongens, het, is, het is een prachtig product. Uh, over iedere fles valt altijd iets te vertellen. Je maakt heel bijzonder. Het is een sociale drank. Maar het is een doorbraak in die zin... Dat wijn eigenlijk min of meer geannexeerd was door een groepje mensen. dat er juist altijd heel duur over praatte. Ja, met men, heel veel chique woorden. En, en zo chic eigenlijk dat het een heel groot deel van de, van de Nederlandse bevolking buitensloot. Ja, je was als de dood hè, nog steeds. En dat zie je nog Kijk, het is nog steeds mm, ingewikkeld. En daarom probeer ik dus dat. Ik probeer dat ze uh, durven ook niet te zeggen te over nee. wijn. Hoe vaak ik niet benaderd word. Uh, dat mensen zeggen. nou, dag meneer Hamersma. Ja, ik ben natuurlijk geen wijnkenner. Hè? Dan ja. zeg ik, nou, ik ook niet. Dat komt dus mooi uit. Ik zeg, ik proef dan ook 7000 flessen per jaar... want dan leer ik nog eens wat. En dat stopt ook nooit. Ik had, laatst was ik aan het proeven... dat moet mensen ook weer ontzettend gerust met Gérard Basset. En Gérard Basset die is uh, in Engeland uitgeroepen... Uh, door het blad Decanter... wat dus het allerbeste wijnblad van de wereld is ongeveer... Ja. tot Man of the Year. Dus dat is na Antinori, en na Miguel Torres... en na Robert Mondavi. En hij is sommelier... Fransman, hij spreekt Engels als Pieter Sellers in de Pink Panther. You know, Harold, <laughs> right. you know, yeah. En uh, hij is dus uh, wereldkampioen sommelier ook, hè. Dus, dus die weet, Hij heeft een small luxury wine hotel in Engeland. En ik was met hem aan het proeven in, uh, uh, als ik niet zeg, Lyon, uh, in een wijnkelder, antique wines. En we hadden tien wijnen. Die gingen wij blind proeven. Om het maar even aan te geven hoe complex het toch dat is. En we stoppen ook nooit met leren. En, en Gérard Basset ook niet. En we, stond, we hebben tien wijnen. We hadden voorinformatie. Want we wisten dat we in Frankrijk waren. En dat, dat ze daar eigenlijk alleen wij, Franse wijnen in die winkel hadden. En hij, we hebben tien wijnen geproefd. En hij kijkt mij aan. We hebben notities gemaakt. En hij ik ga het eventjes in de Pieter taal doen. En hij zegt: You know, Harold. Ik zeg: Yes, Gérard, what's up? Hij zegt: You know, Harold, it's so comfortable to step out of your comfort zone every now and then. Ik zeg, but Gerard, what do you mean? Hij said, well, we tasted ten wines. And I did not recognize any of them. Mm -hmm. Dus, weet je, het is uiterst complex. En dus ik begrijp dat zelfs voor de zogeheten kenners... Wil de man van, van, uh, van, van, van Bordewijk, hè? die zei ook van... Ah, die wordt ook eens be bejegend als zijnde van... u oh, ik ben wijnkenner. Hij zei, ik ben wijnliefhebber. En dat ben ik ook. Want en, dat is de manier om je, om je hele basis op te bouwen... is eigenlijk door vanaf je in jouw geval 16e Proeven, proeven zoeken, proeven en leren. Proeven. Ik zeg het ook heel vaak tegen mensen. Mensen zeggen, ze, ze, ja, hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? zeg ik, ze, ik heb laatst een, een wijn... dan was ik bij een restaurant Le Garage... en had ik een, een witte wijn uit Zuid-Frankrijk. Weet u toevallig welke dat is? Ik zeg nee, nee, maar ze zien dat als een groot compliment. Als u aan die sommelier vraagt, welke wijn, welke wijn was dat nou? En zoekt het dan later eens op. En ook als u thuis proeft, zoek eens op, als u het echt in zit Het internet bestaat sinds kort. Dan kun je het zo, dan krijg je een enorme hoeveelheid. En ik heb ook ontzettend... Mijn zoon is nu een, die, die is, die is een beetje in mijn métier, Bob. Die, die is dus in hospitality concepts. dat is, uh, die Mereka, ook, is het wel? Ja, die ontwikkelen restaurant, restaurant- en hotelformules internationaal. En die moet nu onderdeel van zijn werk. is Hij heeft de hogere hotelschool, met succes afgerond. En die is nu een wijnmanual aan het schrijven. Ja. Uh, dus hij voor personeel van een van de hotels... Die, waar ze een concept voor aan het ontwikkelen zijn. En het aardige is, hij zegt, papa, hij zegt... Hij zei, Ik heb natuurlijk al wat van jou meegekregen, maar nu ik het aan het schrijven ben. en ik het allemaal aan het opzoeken ben. Uh, hij zei, ik begin het steeds leuker te vinden. Omdat ik er zoveel van leer. Ja, ja. En dat is eigenlijk net zoals zonder al te verheffend, als je naar kunst kijkt, is het vaak net iets leuker, als je net weet dat dat de periode van Van Gogh was, dat je niet alleen maar mensen aardappels ziet eten, maar dat je weet dat, dat die in die periode was, dat die soorten verder werden gebruikt, dat die zich toen al niet zo lekker voelden, dat die overwogen om zijn oor af te snijden. En, mer en merk, je, merk je ook dat dat zoden aan de dijk zet? Dat, want je, je schrijft voor diverse media, ja. Parool, NS, uh, NSC, en ja, Plus Magazine ook. Plus en, en, en, je hebt en, voor, en, en, voor Elsevier dat, geschreven heel veel. Nee, op, nee mijn vriend en collega. En oh, vijand Nicolas. Nee. nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Maar dat met, met Nicolas, dat kan ik... laat ik zeggen, Marketing wise, die zijn natuurlijk de, de, de vijand. En hij twitterde laatst ook. Hij zegt, ja, idealiter leg ik een paardenhoofd bij je in bed. Maar ja, we zijn de beste <laughs> jullie, vrienden. Dus ja. daarom willen we ook dat boek schrijven. Dat vinden we leuk. Hij heeft ook zo, hij wil ook vertellen. Hij wil het ook letterlijk. Maar, maar zet het zo aan de, aan de dijk. Zijn wij nu door wat jullie schrijven, wat jij schrijft in, in dit geval... Nou, ja. Uh, komen ja, dat, wij Dichter bij, bij, bij. Nou het ja, omarmen eigenlijk van, van ik, wijn als een gewoon dagelijks. Ja, ik denk ik, het, we, het helpt allemaal een beetje mee. En dat merk je? Uh, ik merk het in die zin is dat. Kijk, als je, waar relateer je het aan? Ik zie het. Uh, we gaan steeds meer wijn drinken in Nederland. Dus dat is al goed. Uh, de supermarkten, de gemiddelde kwaliteit zie ik omhoog gaan. Uh, ik zie de supermarkten uh, steeds meer uh, informatieoverdracht doen. Ja. Ik zie wijnspeciaalzaken steeds meer cursussen geven. Dus er is een behoefte. Er is een onderzoek gedaan door het, door, weer door de Trendbox en door het productschap... dat uit de 5000 mensen die ze hadden ondervraagd... daar waren de 25% ervan die overwogen om een cursus te gaan doen. Of uh, proeverijen structureel uh, mm -hmm. te gaan, gaan, mm -hmm. gaan volgen. De, de, er is ontzettend veel animo voor de opleiding in Maren van finologen. Van mensen die meer willen weten. Uh, als ik zie, waar word ik onwaarschijnlijk vrolijk van. Uh, als ik de, de, de, de restaurants die ik in, het, in Nederland, maar ook in het buitenland bezoek. Onwaarschijnlijk jonge mensen, 23, 24, 26 jaar. Die daar met een liefde en zonder opsmuk. En zonder chokers en witte handschoentjes over wijn aan het vertellen zijn. Dan denk ik van ja, die met fondsen te komen. Uh, en, en, en dat in gewone mensentaal, zonder hokes pokers, gewoon lekker die, die, die, die, die koelers op tafel neerzet. Ik heb een mooie. Kijk, ik was in Australië er stond ik ook met een jonge wijnmaker te praten en die zei oh ja kijk, er staat hier nu een fles wijn. Ik zeg nou, dat is lekkere rode wijn. Mijn glas is trouwens leeg, maar dat is in zo snel. Ja ik uh, ja ik was zo ja, ja precies. Je zit een beetje te nippen. Um, kijk, kijk wie, die zegt letterlijk. Um, we are not bottle sellers, we are storytellers. He, dus dat, uh -huh. daar ga je weer. Het begint, en dat doe ik, zie ik ook bij de proeverijen die ik geef. Ik noem dat wine entertainment. Ik uh -huh. vertel, ik vertel van hij ik zeg, ga maar straks proeven. Proef nou even mee uh -huh. wat je proeft. Dan probeer ik in gewone mensentaal weer. zonder dat het hocus pocus wordt. En malolactische gistingen. En rechtsdraaiend eikenhout. En medium plus getoos. Ik kan wel uitleggen hoe dat werkt. Ik zeg maar ja... Kijk, als je een beetje houtsmaak aan een wijn wil geven... die niet in Eikhout vak heeft gezeten... maar in roestvrij staan, we houden van die houtsmaak... Ja, dan flikkeren ze het kliklaminaat van de wijnindustrie erin... Namelijk, zijn planken, in een steving noemen ze dat. En het geeft het toch een beetje. Die houdt er een gesmaak. Die geeft die geeft die en dat is, laat ik zeggen, hoe he? meer je weet, des te mensen. Ja, dan begint het allemaal wat meer uh, voor je te betekenen. Maar je zegt storytellers, hè? Dat, ja. dat, dat brengt me bij dat wat je eigenlijk bent. Want, want het onderwerp is wel wijn. Maar ja. eigenlijk wil jij schrijven. En dat deed je in je vorige ja. vak of in je andere vak. Ja. Uh, reclameman, was je ook een schrijver. Je moest. Ja. Je moest het, het is eigenlijk broodschrijven puur zang wat je altijd gedaan hebt ik was nou nee het is eigenlijk nee het, nee je, nee, het, nee, nee nou, te... nou ja kijk toen ik toen ik, toen ik uh, voor de reclame werkte wel het dat is een soort toegepaste kunst uh, en dat uh, nou ja Diederik heeft dat vind ik het mooi van Diederik Koopal ook die, die heeft het eigenlijk zelf de soort iets gedaan een bijzonder getalenteerde reclame maar ik vond het eigenlijk misschien wel de beste van een van iets jongere generatie dan ik. Biertje, weet je, bedoel, volgens mij heeft ook de Albert Heijn uh, filiaalchef... Maar jij dacht. hebt gedaan het laatste koekje van Lu, hè? Hey, je... Lu heb ik ongeveer. neem jij dat, en, en gaat wat er ook gebeurt, weet je, van Nationale Nederlanders. Dus het okay. zijn allemaal wel iconen ook, Dat zijn ook wel dingen die... Maar hij was echt meedogeloos goed, vooral in film. En hij is nu, uh, hij heeft ook zijn hart gevolgd, en dat vind ik ook zo goed. Hij is de regisseur van de Marathon. Weet je, en dat is een ja. fantastische film. Ik bedoel, uh, je brengt mij niet snel aan het huilen, maar dan heeft hij het toch geflikt, terwijl ik ken hem. Hij heeft, hij heeft, dat, hij heeft die film gemaakt. Fantastisch. Ja. Jij hebt hem waarschijnlijk ja. gezien ook ja. Ja. erg goed gemaakt. Ja. Uh, maar wat, kijk, bij mij, ik, ik heb, toen ik dertien was, toen kocht ik bij Molhuizen in, in de Raadhuisstraat. Daar kocht ik mijn eerste typemachine omdat ik schrijver wilde worden. En ik heb ook literair ge, ge, ge, ik mijn, ik heb een literair debuut in Avenue. Dus door Jan Donkers, die volgens mij nog steeds voor VPRO werkt. Radio. Uh, VPRO Radio. En uh, ik heb toen... Uh, het was een verhaal dat ik had geschreven, autobiografisch... dan gaan we weer, uit eigen... En ik heb gedebuteerd in Avenue Literaire Met een kort verhaal. En, uh, maar hoe ben je dan... Want, want uiteindelijk ben je dus in de reclame terechtgekomen. Ja. Uh, is toen die hele literaire ambitie ondergesneeuwd of weggedreven? Of hoe moet ik dat zien? Of is er nee. niks voor je? Dat ja, nou, ik, ik, ik heb, ik heb wel eens geloof ik, staan. Ik, ik durf, kan, ik wil, ik heb nog niet de tijd. Ik moet te veel over wij nog vertellen. Um, er is uh, een roman. Nee, nee, nee, nee. Ik heb er ooit een keer een half zachte aanzet gegeven. Wie niet? Er schijnen hier een miljoen. Uh, ja, uh, daar, heel ik geloof er over niks. niks nee, maar ik geloof er helemaal niks van dat het zo is over zo'n miljoen. Maar ik. Ik weet niet waar ik het over moet hebben. Dus dat is al even lastig, natuurlijk. Wacht hè? even, je wil, dus, je wil een verhaal schrijven? Maar nou, nee, ik weet niet. Nee, als ik een roman zou. Ik zou niet weten waar die roman over zou moeten gaan. Oké. Okay. Ja, dus ik weet wel dat ik over wijn moet schrijven. Want ik heb allerlei verhalen te vertellen over die wijn. Maar dat, komt... maar dat is altijd wel min of meer werk in opdracht. Hè? Dat is, ja, dat vond ik wel is, lekker ook, hoor. Ook dat omdat er ja. stukjes moeten komen omdat er een deadline ja, is. Ja, deadline. Ja, precies. Ja, ja. Maar als je dan zo in het blauwe hinein. Een... Ik zou geen. Nou, ik denk dat het me pas lukt. Ik heb A, geen idee. Dat is even lastig. Ja, dat is best wel. Nou, dus heel, het is even... heel, Ik zei ook tegen, ik stond een keer te hier met ik geloof met, met Nelke Noordevliet. En ik zei ook van ja, ik ja, ik, zei, nou, ik heb diepe bewondering voor je ook als ik romans even Ik denk: "Hoe kom je erop, zeg? Wat fantastisch hoe neem je die plotwindingen? En ik ga tegen Nelke Noordevliet zei "Ja, zei, man, je moet niet zeuren, je moet gewoon doen." Zoals zij ja. dat zei. Ja. En denk ik: "Oké. Okay. Ja, maar ik denk dat ik eerst dan kijk, ik zit in de opmaat voor mijn gevoel. Ik ben pas heel kort wijnschrijver, vind ik. Eh, dus dat is nu wel eens waar. Ik heb inderdaad een Lave, en ik ben. Nou, uh, de, uh, je hebt gedebuteerd <laughs> in de Avenue Literaire. Neem ja, me niet kwalijk, ja, dat is een zeer prominente plek. Wel, dat was 1979, om te geven we het dan ook over. Maar dit zijn schijnbewegingen die je nu beschrijft, hoor. Sorry. Ja, je vraagt naar die roman. Of, die, ja, is, ja, nou, ja, ja, misschien ja. ambieer je het ook wel helemaal niet. En het hoeft ook helemaal niet te zijn genoeg. Nou, het lijkt het... mij enig, eerlijk als ik, het, als ik een idee zou hebben. Maar schrijven heeft je passie? Ja, ik ben een schrijver. Ja. ja, ik ben, ik ben vanaf... De nou ja, nogmaals, ik kocht die, die, die typmachine bij die firma. En ik, ik denk, ja, nou, nu ben ik schrijver. Uh, maar hoe doe je dat? Ik denk, nou ja, gaan we ook tikken. Dus ik ging tikken voor de bekende schalkrant. En voor... Uh, ja. ja, nou ja, dat ja, je kent het allemaal wel. Die liefde is gewoon altijd geweest. Ik ben schrijver. Ja. Ik, ben, ik moet schrijven. Ik ben altijd Maar misschien ben je bezig. ook wel iemand die... Uh, ik, ik open maar wat, hè. Ontken het als het niet <laughs> waar is. Die er gewoon van houdt om dat in de, in de context van... ofwel Vroeger de reclame te doen. ofwel nu die hele wine business. of de journalistiek waarin je ja. heel actief bent. misschien hou je er wel van dat dat het gebonden is aan honoraria en regels... en deadlines en opdrachtgevers? Nee, ja, nee, nee het, dat, ik hou wel van deadlines. Mensen moeten mij nooit vragen... Van, kun je eens even wat leuks verzinnen en een stukje schrijven? Ik zeg laatst ook weer voor een, voor, een, voor een studentenvereniging... oh meneer maar we zijn dus een fan van u. Nou, Dan ben je al voor de helft binnen natuurlijk. Uh, kunt u voor ons, uh, voor ons forumblad, dat we bestaan net als 24 jaar... kunt u iets leuks schrijven vanwege ons lustrum? Ja, dat kan geen nee zeggen. Dat wil ik. Dan denk ik, oh ja, dat vind ik leuk. Maar ze oh. moeten dan wel... Ik zeg, wanneer moet je het hebben? Het zegt hij, nou, dan en dan, nou dan. Als ik ja zeg, dan, dan, dan krijg je het ook. Dus ik heb behoefte aan deadlines. Maar, het gaat uh, niet om geld. Nee, helemaal niet. Nee, nee, dat speelt echt geen enkele nee, rol. Nee. Maar je nee. komt uit een wereld waar het natuurlijk heel erg om geld ging. De reclamewereld. En nou, in de hoor, jaren ja. Ja. dat jij heel actief was in die ja. reclamewereld... en ook je eigen, uh, Mijn eigen bureau, uh, uh, bureau had. Je ja. eigen bureau had. Ja. Uh, was het gewoon de, de sky was the limit geloof ik hè? Ja. Ja, nou ja, ik ik ik uh, dat dat klopt. Uh, ik, ik heb een keertje... We verdienden heel veel geld. Echt belachelijk veel. Maar ik was schrijver. Lijkt en... dat op Mad Men of zo? Het lijkt heel erg op Mad Men. Ja? Ja. Ja, ja, ja, ja, maar jij hebt ja. ook een beetje... nee hebben <laughs> ja, ja, ja. die drinken whisky, oh, toch? En die roken Haberms, alleen maar. maar we... Ham... ja die mevrouw mevrouw wordt nu al een ja, beetje boos. Ja, ja, ja. Dus ik ja. moet nu echt heel erg opmaken. Nee, maar en... Mad Men, daar heb ik toch zo'n voorstelling van. Maar dat was Die mannen voor mijn die tijd, hun gevoelens he? onder het tapijt schuiven. Maar wel echt de big guys zijn. Was jij ook zo'n soort Nou, we waren wel... Laat ik zeggen, we waren wel aanwezig. Laten we, het hebben. we woonden in 36 op de schaal van Richter. En uh, dat is wat... Een hele moderne uh, club. Dat was, dat was toen Champagne de tijd de club. En dan ging je daarna werd. ook eten. In de l'entree van Robert Braaksma. Er dan... hoorde ook cocaïne bij die wereld. Ja, toch? maar dat gebruik ik dus niet. Het is voor mij, uh, laat ik zeggen, dit is, ik drink ook geen sterke drank. Vind ik niet interessant. Ik ben echt van wijn. Ik, dat, is, dat snap ik ook. Ik hou ook niet van Maar goed, dat ken je wel uit die wereld. Ja, zeker. Ja, dat hoorde ook, daarbij. Dat hoorde daar wel bij. Maar je ja. hoorde daar ook heel erg bluff bij en grote mannetjes spelen. Nou, daar hoorde, wat is mijn bof geweest? Daar hoorde heel veel buiten de deur eten bij. En heel veel buiten de deur reizen. Dus heel veel de wereld over om je commercials te maken. En de bof was, wij spraken af met onze klanten, met men. Wij spraken af met onze regisseurs, met men. Uh, in dure restaurants waar natuurlijk altijd goede maaltijden werden genoten. En altijd mooie wijnen werden. Dus ik zat daar werkende te studeren en ik in mijn reclametijd al notenbenen. Toen, uh, ik werkte toen bij ook en daar was een, een jongste bediende, een juffrouw... die had er een tijdje gewerkt. Had ze ook zo'n jurkje aan als je met me? Nou, zo'n jurkje, die draagt ze overigens nog steeds... Ellen Verbeek, namelijk de echtgenoot van Dirk Sauer. Die was nou, de de, de echtgenoot van Dirk Sauer en zelf vooral een heel gezellig. Zelf... zelf zeer erg gezeerd, hij is dan meneer, uh, meneer Verbeek in Rusland. Ja, precies. Ja, precies. Meneer zij deed voor HP de tijd. Of Haagse Post heette dat toen nog. Uh, schreef zij een uh, stukje. Het circuit heette dat geloof ik. En dat ging over eten en drinken en galeries. En zei Harald kun jij niet eens eventjes. Uh, jij eet zoveel buiten de deur. En uh, kun jij niet eens even dan een klein stukje schrijven. Ja. En uh, ja zo is dat ook een beetje. Is dat ook mijn leven ingekomen. Mijn eerste boek heb ik ook geschreven. Toen Hoe ik is nog... dat eigenlijk om die wereld uit te zijn. Want je hebt die wereld echt bewust nou, achter je gelaten nou ja, door, ik, ja. door de zaak te verkopen... Ja. en je helemaal te gaan wijden aan ja. de, de wijnjournalistie. Dat is nou ik heb weer aan Hubert Duiker eigenlijk te danken. Die, je, je, je ziet, ik kon toen vrij, tijd vrijmaken om... Um... Ja, om, om, om die visites te gaan afleggen in het buitenland. Dat kon niet, want ik werkte toen ook gewoon keurig. Weet je, zoals je het doet, gebruikelijk gezien in de reclame. 168 uur in de week. En dan was je daar gezellig gewoon aan de, aan de slag. En mevrouw Hamersma zag je dan ook wel eens. Dag mevrouw Hamersma. Ik ben over een paar weken weer thuis. We moeten even naar Zuid-Afrika. Een filmpje te maken voor Nederlandse kaas overigens. Uh, maar um, ja, ik, kijk. Ik, het, het, het, het was, als je daar... Um, ik heb het... Ik, ik heb daar dus al, ik heb in die tijd gewerkt eh, aan, aan, mijn, uh, aan mijn Wijn. wijn uf, toen dus mijn eerste boek heb ik toen ook al uitgegeven. Omdat ik, uh, uh, ik had dus met mijn partners, ik had drie partners waar ik het bureau mee had. Heb gezegd Yo, ik ga een halve dag in de week ga ik op eigen kosten minder werken. Uh, en, en dan spaar ik dat af en toe op, want dan kan ik af en toe wat reizen maken. Want het is zo belangrijk en dat ben ik echt, dat is gewoon zo. Je moet on the spot, moet je zien. Voor, er, voor de, de wijnkennis, gebeurt. voor ja, en, en, de wijnervaring ja, eigenlijk? Ja, op die ervaring, op die, om die ja. mensen in hun ogen te ja. kijken. En ik ben gestopt met mijn partner Koen. Wij, wij, wij hadden, we zaten in de groepsdirectie, groepdirectie van een, van een groot bureau, het bureau dat ons had gekocht. Ik zeg, het moet, over een half jaar moet het leuker zijn dan wat we nu doen. We vinden het nu leuk, maar het moet leuker worden. Hè, want je weet, leuk is het begin van goed, motto. Uh, ja. Ik ga een beetje de tegeltekst ja. aan het uitvinden. Nee, nee ik, ik zit nog nu. een, beetje, ik zit, ik zit een oh. beetje te kijken. Ik weet niet of ik... Nee, precies. Uh, maar, en toen uh, belde maar is ik... Of, dit, is dit even, wachten, even tussendoor, hmm. want, want anders gaat het te snel voor mij. Ik ben wat langzamer dan jij. Yeah, okay. um, Gaan we, is, dit, is dit echt een motto waar je naar leeft? Dat ja. het over een half jaar leuker moet zijn dan, dan nu? Ja, ik was dus, toen... Dus ja dan ben je nou, ambitieus Want dan, moet het, dan is het wel nou, de hele tijd moedig voorwaarts is, en vooruit. Ja, nou het is inderdaad een, een leuk ambitie. Die is hoog. Daar heb ik ook mijn kinderen voor gehouden. Die zijn alle twee... Nou, mijn dochter studeert Julia. Die, is, die studeert criminologie. Die is nog intelligent ook, ondanks haar vader. En uh, de zoon die, is dan, die, die heeft die hotelschool uh, met ja. veel succes af. Dus die zit wat meer in, in, in ons... Uh, en ik heb altijd gezegd, joh, wat je ook gaat studeren, wat je ook gaat doen, leuk. Zorg, dat je. het is een enorm voorrecht. Als je vanuit datgene wat je leuk vindt... Ik wist op dertiende wilde ik schrijven worden, dat leek mij leuk. Dus is gebeurd, daar ben ik succesvol in geworden. Het succes volgt dan door middel van heel veel schouderklopjes. En als daar geld bij zit, nou, dan is dat mooi meegenomen. Maar er stond een stuk uh, van, over Stephen King, Stond er, dacht ik, ja. in Vrij Nederland. En die zei ook, hij zei ook, ik was ook, die heeft 400 miljoen boeken verkocht geloof ik. Geld was voor hem nooit een drijfveer. Hij zei, ik wilde schrijven. Mm -hmm. Nou, ik wilde ook schrijven. En dat heb ik ook toen tegen mijn baas van ook Ilfi gezegd. En toen was een keer, die zei, ja, u verdient meer dan de ministers toen. Nou, dat klopt, wij verdienen krankzinnen van geld. Maar dit was toch nooit gebeurd als maar, je nou poëzie was gaan schrijven? Nee, en een nou ja, van goed, daar kon ik niks aan doen. Ik zeg, ik, zeg, ik heb die standards voor, voor, uh, voor, die, voor die salaris niet nee. gemaakt. Dat hebben jullie gedaan. En ik bedoel, als ik nu voor het minimumloon had, had ik het ook gedaan. Hij zei, "Nou, dat had ik eerder moeten weten. Ik zei, hadden we het nog niet moeten doen, want dan was ik weer ongeloofwaardig geweest. Uh -huh. Maar goed, um, ik heb het ook mijn kinderen voorgehouden. zeg, Doe wat je leuk vindt, dan volgt de rest vanzelf. Leuk is het begin van is, goed. Is er ook wel eens een moment in je leven geweest dat het eigenlijk niet leuk was? Um, nee, ja. Ik ben nu ik op heb, zoek heel naar. Nee, op nou ja, ik de, heb wel bij De een... zwarte kant van Harold <laughs> Hamers. Ik heb een keer in een heel politiek bureau, waar ik directeur was, creatief directeur. En ik hou niet van uh, via de band uh, proberen met mensen die loodsvisjes waren van de CEO. En dan proberen, ik denk dat om dat spel mee te spelen, uh, moest je daarin meedoen. En dat was een vervelende periode. Dat vond ik, uh, dat beperkt me enorm. Uh, in mijn creativiteit, ik had ongelooflijk veel gedoe uh, aan, het, uh, aan die politiekers. En daar ben ik niet, ik zou een hele slechte politicus zijn. Dus daar ben ik niet uh, voor uh, gebouwd. Dat dus was dat een niet was... zo prettige periode, nee. maar dan ben je gauw weer doorgestoond. Nou, uh, ja, want toen heb ik dat stuk van dat... Ik heb me ingekocht in een bureau en dat heel succesvol verkocht. En toen werd ik groepsdirecteur toen we dat verkocht hadden. En dan moet je nog een contract tekenen. ben ik nog een tijdje aangebleven. En toen kon ik werkelijk voor nog steeds fantastische bedragen daar keurig nog de, blijven zitten om het woord te verkondigen... Ja. van het bureau dat ons had gekocht. Uh, om in vliegmachines uh, uh, uh, uh, dat te gaan doen. Ik denk, ja, maar live is no rehearsal. Hè. Dan, ik heb het idee dat ik opnieuw ging beginnen... aan iets wat ik allemaal al een keer had gedaan. Maar je legt jezelf ook wel vrij, uh, de lat vrij hoog. Dus, dus daarin ben je gewoon heel ambitieus, toch? Nou, ik... Nee, het is niet zozeer ambitieus. Ik, ik zoek constant die leuk factor. Ik ga nu, en ik zeg, nou, ik ga de grote Hamersmaat ben ik alweer aan het voorbereiden. Er zitten alweer een paar honderd uh, nieuwe wijnen in de database. Zo'n boek met Kammergeurka, dat doe ik omdat ik denk, nou, waanzin en wijnzin is leuk. Hij tekent voor het NRC, ik schrijf voor het NRC over wijn. Ik weet dat hij een ontzettende goeman is, onwaarschijnlijk. Mm -hmm. Dus ik zeg, dan gaan we samen het boek maken. En dat doen we wel weer. En dat is wel weer mijn marketingachtergrond. Ik zeg, dan verzinnen we een kist wijn bij. Met zes verschillende etiketten van jou. En dan maken we een limited edition. Je bent van. gewoon eindeloos plannetjes aan het verzinnen. En steeds vooruit. Ik wil die... steeds nieuwe. En nu ga ik een theatervoorstelling doen. Waarom? Ja. Omdat ik. Dat is iets wat ik nog niet eerder heb gedaan. He, dus ik bedoel, kijk, als je zegt. Ik, ik heb dat in een interview laatst gezegd. Ik, zeg van, ik ben als de dood ik een one-trick pony word. Dat kan al niet meer, maar je kent ze wel. Peter Sars where do you go to my lovely... when you're alone in your bed. Dat is de enige hit die die man nooit heeft gehad. En die ah, vaart nog nou steeds... Zijn op, een hele goeie ja, maar die vaart nog steeds in de buurt van, van, van, van, van Malta... op cruises rond, waar hij dat één liedje moet zingen. Nou, dat is toch fataal. Nee, dat Hamersma. maar Dat kan jou überhaupt niet overkomen. Maar er is ook weinig... Bedoelt, er is ook weinig reflectie of stilstaan in jouw leven, toch? Nee, dat Denne... zegt mevrouw Hamersma eens. Die zegt ja... Ze ja, zegt, wel zegt, vooruit, zegt ja, ja, kijk, ik hoef niet te werken dan in die zin. Ze zegt ja, maar ook, je hoeft niet te werken... maar je blijft toch altijd werken. En werk is voor mij dat ik denk van, oh ja, ik, ik zit dus nu weer alweer... Nou ja, ik zit dus nu ik, heb, ik proef eigenlijk weinig zoete wijn, dessertwijn. En nu krijg ik laatst een heerlijk... Ik denk, god, dat is toch die chocola. Ik denk, dan ga ik toch even een stukje op NRC over zetten. Over die wijn. Dus dan weet ik nu, dan dus heb ik die contour alweer van dat stuk... En dat, wat dat betreft is het eigenlijk net zoals in de reclame vroeger. Je hebt de slagzin heb je te pakken. Waanzin en wijnzin was er. Dan ben je eigenlijk klaar dan hoef je het alleen nog maar even te tikken. Eén vraagje nog voor een luisteraarster, Marianne Storm. In Zuid-Frankrijk rijpt witte wijn onder water in houten vaten binnen oestertafels. Ja. Volgens mij is dat in de, in de buurt van de piekpoel uh, de pinet. Ja, dat zijn... Ja. Is u daar iets van bekend? Smaakkwaliteit enzovoort. Ja, Marianne. ja daar zijn er, er is een aantal van dat soort tests doen ze. Dat doen ze ook, uh, ik geloof in de Jura... Uh, Henri, doet, Henri Le Maire doet dat ook. Die zinken dan die wijnen af naar een enorme diepte. diepte. En dat is ook op de, voor de kust van Chili is het gebeurd. Er is een Amerikaan die heeft het gedaan. Het is zo'n gedoe om die flessen er steeds uit te halen als je trek hebt om uh, een fles, in een flesje wijn... Ja, natuurlijk, man, maar dat is... Uh, dat zal maar met de getijden... Ik, ik hoor uit hoe je, hoe je het zegt dat je de Herman niet veel vertrouwen in hebt. Ja, dat kan dat dat best... Dat, dat, je, je, dat kan best interessant zijn. Maar ze moeten dat soort dingen ook blijven doen. Net zoals je met... We hebben vergeten groenten. We hebben ook vergeten druiven. Moet je, soms zijn ze niet voor niks vergeten. Hè? Ja. ja, Dus dan laten we het even voor, voor het Even wat het lekker is. rustig. En, en soms denk je, denk, ja wat leuk dat hij... de Pecorino is weer terug in Italië. Daar is een hele verre groep voor. Ja. Ga jij even, als je wil, aan je tegel werken. Dan ja. kan ik even in alle rust vertellen... dat hij na het marathon-interview komt van de VPRO. En daar is Thomas Roste ga gast. Thriller, schrijver met grote fantasie en feitenkennis. Nou, dat is algemeen bekend. Hij is maar liefst drie uur in gesprek... tot elf uur vanavond met Matthijs Deen. Hij is redacteur van het geschiedenisprogramma OVT. Dus dat wordt een drie uur... ...durend gesprek over de man... ...met die gecompliceerde verhouding... ...met het koningshuid, met, met, met prins Bernard. Hij schrijft het ene boek naar het andere. Hij is de man van de complottheorie, enzovoort, enzovoort. In grote royale letters... ...schrijft wijnschrijver... Uh, ...Harold Hamersbaar op zijn tegel... ...pas op... ...voor ontwijningsverschijnselen. Pas ja. op voor ontwijningsverschijnselen? Ja. Is ja. Ja. Ja. Ja. Dus het zet Gaikema genoeg of niet? Ja. Okay, ja. Harold Gijkema was de gast. <laughs> Waanzin en Wijzingen is trouwens een heel leuk boekje. Dat ja. wil ik nog even zeggen van Kammergorga en Harold Hamersma. Kama en Hama, ja, dank voor je komst. Met plezier. Dank meneer Hamersma, dit was aflevering 2751. Morgen praten wij met Erik-Jan Harmens over zijn nieuwe dichtbundel Open Mond. Tot dan. Radio 1: nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.